Met Wessel van Opstal naar het nieuws. Fijn ja weekend. precies, fijn weekend. En um, even kijken. Maak hier uw keuze uit de nieuwste rageartikelen. Ik druk op dit knopje. Dit is 105. Het is 9 uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse crimineel Jos L, beter bekend als Bolle Jos... is in Antwerpen bij verstek veroordeeld tot 7 jaar cel... voor de invoer van minstens 100 kilo cocaïne. Ook moet hij een boete van 64.000 euro betalen. Bolle Jos werd eerder nog vrijgesproken... maar in hoger beroep is hij nu alsnog veroordeeld. De Belgische veroordeling komt bovenop de celstraf van 24 jaar... die Jos L in Nederland kreeg... Vorig jaar werd hij veroordeeld voor de smokkel van bijna 7000 kilo cocaïne. Jos L. is nog altijd voortvluchtig. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Israël schendt met het geweld in Gaza het handelsverdrag met de Europese Unie. Dat staat in een nog vertrouwelijk rapport van de eu buitenlandschef Callas. Nederland had om het onderzoek gevraagd. In het zogeheten associatieverdrag is onder meer opgenomen... dat mensenrechten gerespecteerd moeten worden... Volgens de Verenigde Naties en internationale hulporganisaties doodt Israël al maanden opzettelijk tienduizenden Palestijnen en wordt honger als wapen ingezet. De EU deelt die conclusie. Waarschijnlijk zal dat niet meteen tot sancties leiden. De EU-landen zijn daar te verdeeld over. De Britse, Duitse en Franse ministers van Buitenlandse Zaken hebben de indruk dat Iran bereid is om verdere gesprekken te voeren over het conflict met Israël. Dat zeiden ze na een gesprek met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken vandaag in Geneve. Het was de eerste keer dat de Israëlische aanvallen dat het Westen en Iran met elkaar spraken. Vlak daarvoor zei de Iraanse buitenlandminister nog wel dat Iran voorlopig niet met de VS wil onderhandelen. In Frankrijk is een meisje van 12 overleden na een zware voedselvergiftiging. Zeven andere kinderen liggen nog in het ziekenhuis. Mogelijk is de vergiftiging veroorzaakt door vlees uit twee slagerijen. Uit voorzorg zijn die gesloten. En het weer vanavond blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt vannacht naar rond de 15 graden. Morgen opnieuw zomers en dan wordt het 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Haarlem 105, voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Wessel van Opstal. Not many of you have heard, the machines have gathered an army, and as I speak, that army is drawing nearer to our home. Believe me when I say we have a difficult time ahead of us, but if we are to be prepared for it, we must first shed our feet. Oh.